So give me that And there he was, this young boy, stranger to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 Er komen twee onderzoeken naar de val van de DSB-bank. Dat heeft minister Bos gezegd op een persconferentie. Het eerste onderzoek wordt uitgevoerd door de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. En richt zich op de rol die de huidige en voormalige DSB-bestuurders hebben gespeeld. Daar hoort ook Gerrit Salm bij, die nu de leiding heeft bij het genationaliseerde ABN AMRO. Ook komt er een onderzoek naar de gang van zaken rondom DSB. De regelgeving en de manier waarop de toezichthouders hebben gefunctioneerd. De Nederlandse bank heeft de DSB-bank onder curatelen geplaatst... nadat vannacht en vanochtend een run op de spaartegoeden was ontstaan. In Nederlandse kloosters is tot in de jaren zestig aan zogeheten religieuze versterving en geesteling gedaan. Duizenden nonnen, monniken en andere religieuzen kasteiden zichzelf, vasten, streng en moesten bij misstappen straffen ondergaan. Dat schrijft de theoloog en godsdienstpsycholoog Bosgraaf na een onderzoek onder 18 bejaarde kloosterlingen. Ter bevordering van de spirituele groei moesten ze hun wil en hun lichaam laten versterven. Zonde en lust moesten worden uitgebannen om God te behagen. Dat gebeurde vooral in de periode net na intreding in het klooster. Veel novicen wisten van tevoren niet wat hen te wachten stond. Een deel probeerde zich eraan te onttrekken. Vanaf de jaren 70 verdwenen de verstervingspraktijken. Noord-Korea heeft vijf korte afstandsraketten afgevuurd, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Jonhap. Het bericht is niet door de autoriteiten bevestigd. De raketten zouden vanaf de oostkust zijn afgeschoten. De Noord-Koreanen hebben volgens Jonhap een vaarverbod tot 20 oktober ingesteld in het oostelijk kustgebied. Dat duidt erop dat er nog meer raketproeven gepland staan. Het zijn de eerste proeven in drie maanden tijd. De raketlanceringen komen kort nadat Noord-Korea had aangegeven opnieuw met de internationale gemeenschap te willen praten over zijn nucleaire programma. Het weer, flink wat zon, maar ook een enkele bui. Het is een graad of 13. Morgen wolkenvelden, vrijwel overal droog en zo'n 12 graden. Na morgen overdag zon en s'nachts vorst. Dit was het.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 Yeah.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 En meen ieder woord Als je mij aankijkt, Voel ik me bevrijd Van twijfel en onzekerheid en dat ik van je hou Als ik voor je sta Dan laat ik echt zien Dat ik voor je ga Als je dit niet voelt Dan is het nooit bedoeld Laat me dan maar gaan Naar een onbestemd Verstaan De foute woorden die ik stuur.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 Everything Only version and, and pain Wonder why I come here Head to my head Where else can I be killed?